Vanavond het achtste en laatste deel. Een medaille heeft twee keerzijden. De twee kinderen, waarmee oom Rob de lange reis naar de kanaalkust was begonnen... ...hebben er in hun onwetendheid een vroegtijdig einde aangemaakt. Ze hadden de kust bereikt. In het havencafeetje hadden ze de schipper Simon ontmoet... ...die met zijn boot gereed lag om hen tegen middernacht naar Engeland over te varen. Maar Brigitte en Winfried waren ongedurig geworden. Rob was ze in dat rumoerige cafeetje, onder al die vreemde ogen liever kwijt dan rijk en gaf ze toestemming om even buiten naar de schepen in de haven te kijken. En daar hadden die twee kleintjes onder elkaar in een onbewaakt ogenblik Engels gesproken. Een Duitse patrouille kwam net voorbij en bracht ze als levend bewijs mee naar het café. horen ja, deze kinderen? Ik heb hier twee kinderen. Van wie horen deze kinderen? Ja, van, die kinderen. Oh. van mij. Van u? Ja. Nou. Kom maar hier kom maar bij Nicole. Kan niks allemaal gebeuren niet. hoor. Omhoog bij Nicole zijn bij me. Ja, allemaal niet. Het komt allemaal wel goed. En als ze dan voor de wachtcommandant staan, is er geen ontkomen meer aan. Abansi, kunnen ze je legitimeren? Voilà. Zie parti, monsieur. Voilà. Ja, richtig. Bied je? Uh, uh, Engeland, spion, Winston Churchill. Uh, die kinderen. Hebben ze uh, van die kinderen? Die hebben geen legitimaties. Waarom niet? Dat weet ik niet. Ze zijn met mij meegegaan onderweg en ze hebben geen papieren. Zijn het niet uw kinderen? Nee, dat zijn mijn kinderen niet. Dat zijn een paar... Franse kinderen, per Engelse kinderen, ik heb Engelse kinderen. Ze worden in een wagen gestopt en terug gaat het landinwaarts. Ze worden naar Nalili gebracht, naar dat huis met die grote hakenkruisvlag waar ze op de heenweg langs gekomen zijn. De zee ligt nu wel ver achter hen. Ja, zo wij dat. Daar. daar moeten we naartoe. Hier, Hein. Kom mee, Joos. Hier naar binnen nog. Jos, hier moeten we naar binnen. Hier naar binnen. Ja, kom maar. Hier moet in. Maar zodra ze over de drempel van het vertrek zijn, verstommen ze bij het zien van de zwart geuniformeerde officier met het doodskopembleem op de schouders. En van die andere grimmige figuur, Major Dyson van de geheime staatspolitie, de Gestapo. Ja, ja. Mester Howard. Ja, meneer, dat ben ik. En uh, madame Nicole... Uh, Rougeron. Rougeron. Uh, madame of, uh, Mademoiselle. Mademoiselle, zo, zo, zo, zo. Zo, er zijn nog steeds Engelse spionnen in Frankrijk, hè? Eh? U weet waarschijnlijk wat daarop staat. De kogel. Ja, het is mij bekend dat spionage met de kogel gestraft kan worden. Maar ik ben geen spion, meneer. Ik kan u een verklaring van alles geven. Ik kan u de hele waarheid vertellen. Waarheid? Weet u wat de waarheid van een Engelsman voor mij betekent? Ik dat! Wij hebben niets te verbergen. Wat had u eerst eens? Hoe is u ertoe gekomen om een vrouw hierbij te brengen? Een vrouw te bewegen, u hierbij te helpen? Nou, oh. ja, ik uh, was met deze kinderen onderweg uh, naar de kust. En ja, ja. ik heb deze vrouw ontmoet. En die heeft zich helemaal het pure vriendschap aangeboden om mij daarbij behulpzaam te zijn. vriendschap. Zo is het, meneer. Mr. Hoort spreekt de waarheid. Hij is naar mij toegekomen in Chartres. Er was helemaal geen reisgelegenheid meer terug naar Engeland. Ja. Ja. En Simon, die kende ik. ik. Ik dacht, die kan hem helpen om, om de overkant te bereiken. Maar, maar Simon heeft het absoluut geweigerd. Die heeft hier niets mee te maken. Ja, Engeland, heel begrijpelijk. Mr. Hoort, de grond hier in Frankrijk. Dat u waarschijnlijk te heet, onder de voeten niet? Nee. Ik moet naar de wc. Wat, Naar de wc. Oh ja. Ja, hier is een geval wat toch wel even afgewikkeld zou moeten worden. Deze kleine jonge dame die moet naar de wc toe. Mag dat andere meisje even met haar mee? Ja, ja, ja. Ja, prachtig. Nou, Leontientje, ga jij dan maar even met haar mee? Met haar wat? De heer Charenton is gevangen genomen. Die gaat morgen tegen de muur. Oh, ja, ik weet natuurlijk niet waarom u mij dat juist vertelt. Ik, ik ken geen Charenton. Ik... Nee, nee, nee, nee. Charenton kent u niet. Nee, nooit ontmoet. Dan kent u waarschijnlijk ook geen majeur kokkeren. Nee. Kamer 212. Nee, het is bij tweede verdieping... Ministerie van Oorlog in Whitehall. Nee, nee, die naam die ken ik niet. Cochrane, ik heb ja, ik heb een Cochrane gekend, maar die is in 1924 gestorven, dus dat kan deze niet zijn. Juist. Hmm. Yes. En u verwacht dat ik dat geloven zal, nee? Wacht, ik kan er natuurlijk geen invloed op uitoefenen of u mij gelooft of niet, maar. Het is ik... werkelijk de waarheid ja, is... wat Mr. Hoort zegt. Er moet hier een misverstand in het spel zijn. Wij kennen die naam geen van beiden. Nee. Het, het, het zou trouwens niet kunnen, want meneer Hoort komt zo van de grens af. Ja, van de Zwitserse grens. Ja. Ik... Vertelt u het hele verhaal nou van de kinderen uh, en alles? Ja, ik, mag ik het vertellen? Ja, ja. Ga die gang. Maar maak het niet te lang, ik geef u drie minuten. Zwitsers, Italië, in de Zwitserse uh, Franse grensmajor in Sidoton wou ik mijn vakantie doorbrengen. En, en daar heb ik, he, heeft een familie mij gevraagd om een paar kinderen mee te nemen als ik zelf ook terugging naar Engeland. En, en zo ben ik eigenlijk door het land getrokken. En dat zijn... Hoe kort Howard het ook wil samenvatten, in de gegeven omstandigheden heeft hij er tien minuten voor nodig. Het verhaal klinkt inderdaad voor een man als major Diesen hoogst onwaarschijnlijk. ...hebben we Simon ontmoet en als Simon zat willen overvaren naar Engeland... ...dan zouden we daar natuurlijk al aangekomen zijn, maar Simon weigerde... ...en van Engeland waren we natuurlijk makkelijk naar Amerika gekomen. Zo is alles precies gegaan, meneer. Major. Major. Ja. Ik ken Amerika zo'n beetje, meester Howard. Wat die kinderen betreft... ...wat hadden die kinderen eigenlijk in Amerika moeten doen? Verhongeren? Hm? U weet net zo goed als ik. Geen Amerikaan die eraan denkt om voor vreemde kinderen te betalen, hè? Nee, maar ik uh, had het plan de kinderen naar Amerika te sturen... ...omdat ze daar veilig zouden zijn... ...en dat ze behoed zouden worden voor het oorlogsgeweld. Hm. En wat de kosten betreft, majeur, die zou ik persoonlijk voor mijn rekening ja, hebben genomen. Ja, ja, ja. En bovendien, ik heb een dochter in Amerika, die woont op Long Island... ...en die, die zou zeker bereid zijn geweest als ik er dat nog gevraagd had... ...om deze kinderen verder te verzorgen. Prachtig, die leugens ja. allemaal, hoor. Dat, dat zijn geen leugens, ja. majeur, dat is de waarheid. Ja, voor wie houdt u mij eigenlijk? Denkt u er wel op? Voor de avond valt, zult u mij de waarheid verteld hebben. Ik heb u de waarheid. De waarheid op, zoals ja. ik die zie. Als u maar blind bent, en zegt voor de pijn geen raad meer weet. Nee, hoor, ik ben ik ben aan het woord, Kom, kom, kom, kom. Maar, ik nou, ben ik ben aan het over, Kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom. Rustig. Oh, het is een spion. Rustig. Ik ben geen spion, Majoor. Een spion, die samen gaat uit met Charenton. Dat is niet waar, majeur, ik ken Charenton niet. Nee. Eén van jullie heeft Engeland gewaarschuwd dat de vurer in Brest was. Dat ben ik niet, Een Eén van jullie al. heeft Engeland van de komst van de vurer op de hoogte gesteld en de bomaanval veroorzaakt. Ik weet van niets, majoor. Nee, u weet van niets. Niet ik heb in de verte bommen horen vallen op brecht. Ja, ja. Alles wat ik gehoord heb. Dat kan Wat Vertel hem alleen maar eens. Hoe is dat bericht overgebracht, die majoor Cochrane? Die majoor Cochrane, die in 1924 stierf. Niet? Ik heb u de waarheid <laughs> verteld, majoor. En verder weet ik ja, niet... is weg. Vanmiddag zullen we wel verder de rest vertellen. Als mijn mannen klaar zijn voor het verhoor. Ja, afvuren. Ze volgen een soldaat die hen naar een gebarricadeerde ruimte brengt. Nou, ze met. metgeen. Ja, we moeten gaan naar binnen Ja, ga je maar naar binnen jongens. Ga maar naar binnen. Ja. Moet ja. Ja, je moet een slot als je blijft. Ja, ja, ja, ja, ja. Gut, nou. wat een lijnje kunt Wat Ja, nou, we moeten maar zien dat we het hier zo makkelijk mogelijk maken. Krijgen we nog wat te eten? Ik weet niet of we nog wat te eten krijgen, we moeten nog wat wachten. Ga maar een beetje spelen intussen. Ga jullie maar wat onder elkaar ja, spelen. Dat... Ja, ja. Maar je, nee, ben je, ben je, je moet wel je jasje Ik Even je die jasje aanhouden. We ben nog wel eens met elkaar praten, dat we nog wel eens vragen wat eten willen hebben ook. Dat kan je niet. Het is veel te klein voor. Hier, in dit leuke hokje. Kom maar. Daar, Daar kun je, ja, maar dan mag je niet achter. Dat is een heleboel stof daar. Kijk eens, kijk eens, kijk eens, kijk eens. Kijk eens, kijk eens. Kijk niet op, kijk niet op. Kijk niet op, kijk niet op, kijk niet op. Pas maar een kom maar lopen er wel muizen achter. hoor, ze het allemaal muizen achter. Kom je? Nee, doe je niet rustig voor jongens. Zoveel herrie. Niet zoveel herrie. Niet zoveel herrie als dan krijgen we nog meer last met die Duitsers. Ik zou helemaal niks meer Nee, dan krijgen we misschien helemaal niks eten. Als we een beetje lief zijn, hè, dan krijgen we straks misschien nog wel wat te eten. Maar zo krijgen we niks. Nee, een beetje rustiger. Ja, ja. Kom dan maar eens even hier zitten, want je moet. Je... Nee, ja, aan de kinderen is de draagwijte van het eerste verhuur eigenlijk een beetje ontgaan. En gelukkig maar. In hun onbevangenheid vormen ze een tegenwicht in alle ellende. Rob en Nicole moeten ervoor zorgen dat het zoveel mogelijk aan de kinderen voorbij gaat. Voor hen hebben ze zich immers ingezet. Het wordt middag zonder dat er iets gebeurt. Uren van groeiende twijfels en angsten gaan voorbij. Hoort ook dat tot het systeem om iemand mulp te maken? Luister ja, eens, Nicole. We hebben het er gisteravond al even over gehad. Hè, voor we gingen slapen. Eh. Hoe vroeg ik je als er eens wat gebeurde? Ik bedoel, als we eens gescheiden werden. en, en ze mij misschien wegvoerden. naar een kamp of zo. mocht jij voor de kinderen voor zorgen? Maar ik geloof dat dat nu wel. heel erg urgent begint te worden. Ding, rot... ding, onderop. Ja. Over de kinderen hoeft u zich echt geen zorgen te maken. Nee, Die luister, laat ik absoluut eens. niet los. Nee, dat mag je ook niet doen. Maar luister nou eens. Ja, hoe zitten we nou met geld? Het geld is, is, is daar nog, dat is in beslag genomen. Maar. Kon ik, kon ik nog maar zorgen op de een of andere manier dat je wat geld kreeg? Ik zie hier ook geen kans toe. We zullen het nog maar... Dat ja, komt wel. Ik in moet orde het allemaal het op jouw schouders leggen, Nicole. Ik kan er niks meer aan doen. Je weet, in deze situatie, wat moet ik nog doen? Ik moet het op je schouders leggen. Je, je wat moet met God zullen zien dat je er doorheen omhoog, komt. Ja. Dat we nou inderdaad in het ergste moeten gaan geloven. Nou ja, maar waar we er dus zo dichtbij. zijn. Ja, ja, Ik wou dat ik mijn testament nog veranderen kon, lieve kind. Maar ik zou niet weten hoe ik dat onder deze omstandigheden zou moeten doen. Nou ja, af. Kijk, Kijk! Ga Eh, uh, allebei. Ze ja, uit, Moet ik alleen? Alleen, ja. Ga nou, eilen is je, ja. hè? Vrieselijk, kom nou, komen op. Ga je flink, hè? je flink, ga je flink. Dacht die Kom, ik moet met je meegaan. Ga ja. rust, wat? Ja, ja, ja, kom direct. Nou, ga je nou flink, hè? Ja, met je de kinderen. Hè. Ik ga ook flink. Nou, zo bitte! Dacht Nicole. Kom op. Wat dan? Ontzettend. Wist ik nou maar wat er met hem me gebeurt? Dat ik nou maar mee kon oh. gaan. Rob wordt naar een ander gebouw gebracht en opgesloten in een kamer waar al iemand blijkt te zitten. Zijn hoofd rust op zijn gekruiste armen op tafel. Goedemiddag. Komt u me gezelschap houden? Ja, yeah. het zijn wel de bedoeling te zijn. Hè? Ik dacht dat ik die majodice hier zou vinden. Maar... Wie bent u? Ik ben Engelsman. Hou het, is mijn, Zo. So. Maar, uh, wat doet u hier eigenlijk? Ik ben ook een Engelsman. Bent u ook een Engelsman? Ja. Yeah. Wat ik hier doe? Ik wacht. Niet zo lang meer. Maar we zullen hem doodschieten. Wat zegt u. Maar zegt u. Ja, daar bent u toch niet bij Jérôme, toch? Ja. En u? Ja, je... ik heb u gezegd, mijn naam is... Mijn naam is hoort. Ik... Maar... Wat doe je dan? Nou, dat is een, een heel lang verhaal, dat kan ik u zomaar niet in een ene vertellen... ...maar het komt hierop neer. Ja. Dat ik met een heel stel kinderen heel Frankrijk doorgetrokken ben... Ja. ...om bij de kust te komen en over te steken naar Engeland. Dat is alles wat ik op me geweten heb. En op het laatste moment hebben ze, hebben ze ons te pakken genomen... ...omdat een paar van die kinderen die spraken Engels... ...en het is gehoord. En ja. Toen hebben ze me gearresteerd. Ja, maar ja, dan kunnen u toch niks doen? Dan zal ze u, u toch vrij laten... Dan kunt u hier, zolang de oorlog duurt, in Frankrijk met de kinderen blijven wonen. Ja, maar ik ben toch wel heel erg bang dat de Duitsers van het hele verhaal... en van wat ik u nog net verteld heb, geen woord geloven, tenminste. Die ik... majeur heeft me dat erg duidelijk aan mijn voorstand gebracht. He. Ja, maar ze hebben toch geen enkel bewijs tegen nee. u? Ze, ze, ze, ze moeten u wel vrijlaten. Wacht u eventjes, hij verdenkt mij van spionage. Hij verdenkt mij ervan met u samen te hebben gewerkt. Nee. Dat, dat, dat, dat is toch onzin? Ik heb u nog nooit gezien. Nee, ik u ook niet. Maar ze zeggen het toch maar. Ja, ze, ze laat u beslist, Vrij, daar ben ik van overtuigd. Ik hoop het in elk geval. Niet alleen voor mezelf, maar hoofdzakelijk voor de kinderen. Ja. Want ik zou niet weten wat er geen die stakkels terecht moet komen. Als ze mij iets doen. Maar stel nou eens het geval. Is ze me nou werkelijk vrij laten? ik heb u nog nooit ontmoet, maar... Toch zijn we er zeker eens in lotgenoten. Kan ik nog iets voor u doen, monsieur jean -Antoine? U bedoelt een, een boodschap? Ja, dat bedoel ik. Ach, nou, het, het weet u toch wel? Boodschappen bijzonder gevaarlijk zijn. Is goed. Maar, ja, ik hoop niet dat u het gek vindt, maar... Kent u Axert? Ja, natuurlijk ken ik Aksort. Weet u, daar is een kleine herberg, hè? Die heet Trout Inn. Ja, ja, die ken ik. Is daar heel mooi? Ja, prachtig. meertje, een bruggetje. Ja, ja. En vissen zwemmen daar zo rond. Ja. Als u nou komt, zou u dan... mij plezier willen doen... om daar eens naartoe te gaan... Op een, op een mooie zomerdag. En daar te gaan zitten... naar de vissen te kijken. En dan een... Gas, bier daar te drinken op mijn gezondheid. Ja. Gezondheid is een beetje overdreven gezegd. Ik kan beter zeggen op mijn uh, nagedachtenis. Ja. Dat is alles. Natuurlijk. Dat wil ik natuurlijk graag voor u doen. Maar, maar ja, kan ik nou niet een, een, een echte boodschap voor u overbrengen? Nee, geen echte boodschap. Kijk u nou eens in deze kamer rond. Ziet u uw schilderijen? ja. Nou, ik ben ervan overtuigd dat achter elk schilderij een microfoon hangt. Gelooft u dat? Ja, natuurlijk. En die microfoons gaan regelrecht naar het kantoor van meneer Deese. Zal ik dit doen? Zal ik iets tegen hem zeggen? Nou, ik... Ik weet het. zeker dat hij zit te luisteren. Hé, major, U luistert nou. Ieder woord dat ik nu zeg wordt afgeluisterd. Daar ben ik van overtuigd. Maar ik zal u één ding zeggen. major, goed luisteren. Nog meneer Howard, nog ik, we hebben elkaar ooit gezien en we hebben niets met elkaar te maken. Niets, helemaal niets. En dan heb ik nog één speciale boodschap voor u, majoor. Als u het hart hebt om deze meneer Howard iets te doen, om het te laten afmaken, zoals dus jullie morgen mij zullen afmaken, weet je wat er met je gebeurt? Dan zal je gepakt worden door de Engelsen en weet je waar je komt? Dan kom je naar Galg. Aan de Galg kom je, hoor je het? Waarom nou zo heftig? Dat kan u toch geen goed doen? Als we werkelijk afgeluisterd worden, dan zult u, majoor, die ze hoogstens tegen u in het harnas jagen. Ja, het is niet zo erg verstandig. Maar wat doet er dat toe? Aan mij valt toch niks meer te redden. De deur vliegt open en Rob wordt weggehaald. Ze brengen hem terug naar Nicole en de kinderen. Oom Rob! Mm, ja, Nicole. Dat ben ik weer. Oom oh. hey. Rob, ik heb een puntje van Maarten geleerd. Ja? Ja. Wat dan? Hup. Wat <laughs> zo? Zo, zo. Dus jij kan wel op je kop staan ook. Nou, dat is prachtig, hè? Prachtig. Yeah. O, oh, Rob. Alsjeblieft, vertelt u. Wat is er gebeurd? Ik heb in doodsangst gezeten. Om... Zeg niet, wat ik begrijp. Er is niet zo heel veel te vertellen, hè? U ziet er zo vreselijk uit. Oh, ja, met mij is niets gebeurd, hoor. Ik, eh, ik dacht die ze die die daar te vinden, maar... Waar hebben ze u dan naartoe gebracht? Nou, ze hebben me naar de kamer gebracht en, en daar zat al iemand. Wie, wie zat er dan? jean Jean-Antoine? Ja, hij... Hij, hij was... Kreeg ze Oh, wat vrees je hem op. hij heeft een heel gesprek met me gevoerd. Het was natuurlijk allemaal... Heel ellendig, hè? Begrijp ik het ook. Maar ja, zo met mijzelf is niets gebeurd, hoor. Ze zijn me daarna weer komen weghalen. Ze hebben hem weer naar jullie toegebracht. Ja, maar... Ik, ik begrijp niet waarom ze het gedaan hebben, omhoog. Nee. Wat, wat heeft het nou voor zin? Ja, ik weet het niet, lieverd. Ik denk dat ze geprobeerd hebben om ons gesprek af te luisteren, of, Ach, of niet geprobeerd, dat zullen ze wel gedaan hebben, hè? maar ze zijn natuurlijk niets wijzer geworden, want nee. ik kende zich aan helemaal niet, nee, ik heb tuurlijk. het nu voor het eerst ontmoet, maar, nou ja, wat precies de bedoeling geweest, dat weet ik natuurlijk ook niet, maar in ieder geval, ik ben weer bij hem bij de kinderen, ja, ja we en we gedaan, mee, hebben ze niets gedaan, hebben ze niets gedaan. De dag verstrijkt verder, zonder dat er iets gebeurt. De maaltijden bestaan uit droog brood en iets wat op zwarte koffie lijkt. De hitte van de dag is drukkend. En de kinderen worden rebels. De rust keert eindelijk weer als ze gaan slapen. Maar als de ochtend gaat dagen, wordt Robert zijn slaap gehaald en naar het huis met de hakenkruisvlag gebracht. En daar staat hij op de eerste verdieping, weer voor majeur Dyson. Goedemorgen, Mr. Hoar. Meijer. Komt u nader. U hebt een rustige nacht gehad, mister Horwaard. Nee, dank u, meijer. Komt u eens wat dichter bij dit raam, bij dit venster. Zegt u van deze tuin? Schoon niet, met al die bloemen? In die tuin, mister Horwaard. Zal Charenton zo straks gefusilleerd worden. Dan u hem helpt. Kijk, Ik heb u gisteren al gezegd, majeur. Ik, ik ken hem niet. Ik heb hem voor het eerst ontmoet toen u me bij hem in de kamer hebt gelaten. Oh, ja, ja. Ja, ja, dat heeft u mij al verteld, ja. Maar toch, ik hoop wel dat u hem helpen kunt. Alleen gevangenschap tot het eind van de oorlog zit er dan op, niet? Och, die oorlog, dat zult u zelf ook wel aanvoelen. Die is binnen een half jaar wel afgelopen. Kijk, nee, nee, nee, wendt u zich niet af. Daar komt Charenton. Hij wordt daar binnengebracht, ziet u. Ik voel geen behoefte, majeur, om van deze terechtstelling getuige te zijn. Ik heb hier niets mee te maken. Blijft u toch even kijken, ik vraag u dat. Nu wil ik u alleen maar weten hoe u aan dat bericht gekomen bent dat de vurer in Brest kwam en hoe precies dat bericht naar Engeland werd doorgegeven. Ik weet niet hoe vaak ik u dat nog vertellen moet, majoor, maar ik heb u gezegd dat ik daar niets van een weet. Een ogenblik. Denkt u toch goed na. U heeft toch een goed verstand. Door dit te zeggen kunt u... De loop van de oorlog niet beïnvloeden. Engeland wordt uiteindelijk toch binnen niet al te lange tijd onder de voet gelopen. Neemt u dat rustig van mij aan? Een paar woorden van u. En die executie zal niet plaats hebben, Mr. Howard. Het spijt me meer dan ik u zeggen kan, meneer, dat ik die paar woorden niet kan spreken. Ik zou dat voor Charenton. Ja, ik... ja, ja, goed. Ik geef u mijn eeuwenwoord, Mr. Howard. Dat u terug kunt gaan naar Chartres, daar kunt u dan tot het eind van de oorlog vrij rondlopen. Er zal u geen kwaad geschieden. Niemand zal weten wat er tussen ons verhandeld is. Niemand zal weten wat u gezegd heeft. Er is voor ons beide toch geen enkel risico aan verbonden. Wij zijn hier alleen. Kom, een paar woorden maar. Hoe weet hij het? Ik moet u waarschuwen, majoor, voor deze executie. Ik wou eens wat zeggen. U is een spion, Mr. Howard. Ik houd u absoluut voor een spion. En nog wel een spion met kinderen als dekmantel. Hoe denkt u daar zelf over? Ik heb u al gezegd dat u zich vergist, majoor. Maar kom! U vergist u zich, majoor. Voortmaken met uw bekentenis. U ziet. Charenton staat al tegen de muur. Ik wou dat ik Charenton helpen kon, maar ik kan dat niet, majoen. Kom! Wat moet ik doen om deze man te redden? Ik kan toch niet zeggen dat ik niet ik weet... Ik kan niet langer U heeft een boodschap van hem gekregen. Wat heeft anders... dat verhaal te betekenen over de Trout Inn... en die vissen... Dat is waarschijnlijk een code, nietwaar? Heb ik het goed? Nee, u hebt het helemaal niet goed, majoor. Het was alleen een dierbare herinnering die de man heeft me gevraagd. Een dierbare herinnering, niet? Dus, dat en goed. U weigert de executie te voorkomen? Nee, dat weigert niet, majoor. Nee. Zodat u toch volgens mij een misdadiger bent. Zoals alle Engelsen. Met Churchill en Chamberlain-Goa. Ik kan deze executie niet voorkomen, dat zult u moeten doen. Ik kan Mr. deze. Man niet maar. Luistert u goed naar mij. Dan speelt u toch geen woorden. Ik zal u één ding zeggen. Als ik mijn hand ophef, wordt er geschoten. Alleen! Nog eenmaal, Hebt u niets te zeggen om deze man daar buiten te redden? Dan is het Horwats schuld, Mr. Horwats als deze man... ...terug te komen op dat verhaal van u, van die kinderen die u naar Amerika zou willen brengen met de hooghaaf. kunt u mij ook zeggen waar ergens White Falls in Amerika ligt. White Falls? In Amerika? Ja. Yeah. U heeft mij toch verteld over... Een getrouwde dochter die woont op Long Island, nee? Inderdaad, ja. Ligt dat Long Island? Ligt dat af van White Falls? Nou, ik zou zeggen een 1500 kilometer. Ja. Hmm, yeah. uh, die, uh, die mademoiselle, uh, die ja, uh, die mademoiselle... Eh, uh, gaat die ook mee? Ik weet niet wat u bedoelt, majeur, maar ik heb u al heel duidelijk gezegd dat mademoiselle Nicole niet meegaat. De bedoeling was dat mademoiselle Nicole zo gauw mogelijk zou teruggaan naar haar moeder in Chartres... en dat ik zo gauw mogelijk met de kinderen zou terugkeren naar Engeland. Maar ja, het spreekt natuurlijk vanzelf. Als ik niet kan terugkeren naar Engeland... En u van plan bent mij hier vast te houden, dat mademoiselle Nicole dan voor de kinderen zou moeten zorgen. Maar, het moet u nou toch zo langzamerhand wel duidelijk zijn, majeur, dat ik geen spion ben. Waarom laat u me eigenlijk niet met de kinderen naar Engeland teruggaan? En waarom laat u mademoiselle Nicole niet terugkeren naar Chartres? Uw psychologisch inzicht moet u toch zo langzamerhand wel verteld hebben... dat ik met deze hele aangelegenheid van Charenton niets te maken heb. Als u mij nu naar Engeland laat teruggaan en u laat mademoiselle Nicole vrij... D dan, dan zal ik vergeten wat ik hier in deze kamer en voor dit raam heb gezien, major. Laten we toch een einde maken aan deze hele geschiedenis, wat heeft het allemaal voor zin? Ja, als u denkt dat handels hier wat mij te kunnen drijven, dan heeft u het gehad les. Dat is een belediging. Ik ben niet van plan u te beledigen, major. Ik doe alleen een beroep op uw gezond verstand. Op uw gezond verstand en uw psychologisch inzicht. U moet zo langzamerhand als politieman dan verder de conclusie gekomen zijn dat u ze vergist hebt. Ik heb met deze zaak niks te maken en ik ben geen spion. Hoe vaak moet ik u dat dan nog vertellen, major? Ik Moet u zeggen, Mr. Howard, Ondanks alles. U is een moedig man. Nee, maar jij. Ik ben geen moedig man. Ik ben alleen maar een oud man. Ik ben in Engeland. Ben ik eenzaam. En ik geloof niet dat ik nog zo heel veel van het leven heb te verwachten. Ik voel me helemaal niet moedig. Ik voel me op het ogenblik alleen maar oud. Ongelooflijk oud. Dat is alles wat ik u zeggen Daarop laat majoor Dyson Rob wegvoeren. Nicole trekt hem de woorden uit de mond om te weten wat er precies gebeurd is. Maar ook zij heeft er geen idee van wat Diesen verder met hem van plan is. Op het tijdstip dat eindelijk het schrale ontbijt zal worden binnengebracht, gaat de deur open. Weer komt de wachtsoldaat binnen, maar tot hun stomme verbazing in gezelschap van een kelner. Tussen zich in dragen ze een compleet gedekte tafel, die ze zonder een woord te zeggen, neerzetten. En dan verdwijnen ze weer. Moet je nog kijken. Nee, recht, wat is wat is wat is Kijk nu nou eens, jongens. Oh, goed, jongens maar... Dat hebben we ja, de hele tijd niet gezien, hè? Jim en koek en melk. Oh, wat ja, is het? Ja, oh, melk. Ja. Ah. Zeg, maar, laat me niet erom rollen, anders heb je er niks aan. Kom, schouw, Laat Laat ons maar Ik hè? nog geen idee, jongens, waarom dat is. Dat Wat zou ze daar bedoelen? We moeten het maar dankbaar aanvaarden, hè? Beloofd, ja. dat ja. ja. is daar geen idee van. Ja. Ja. Dirk, dat wacht oh, nou, ik? Zou jou even, jongen, geven? Kom hier, maar hier, zitten. Ja. Ik zal maar gauw ja. gaan eten, de ze even denken. En dan zou ik gaan weghalen, hè? Ja, gauw gaan opeten, jullie Kom maar. Trouwens, ik doe ook mee. Zal ik jou even maar geven? Ik ga er goed jongens. Eerst was het alleen het maar brood en nu nou ja, zit er een hele gedekte tafel, dus het is een elk geval Naast Tante Nicole, hè? Dat wie er langs bent. Het smaakt, he? hè? Want als we zo beginnen, nou, dan draaien de heren misschien wel een beetje om. Dan zal het wel beter. Oh, het denk. smaakt het lekker, om Rob. Ja, lekker, hè? Nou, lekker. Nou, selaas! ook. Nicole? Maakt het ook. Weet jij, moslakje melk? Ja, kijk eens even, kammen vol melk. Nou, nou, nou, het komt niet op, hè? Het zit er wij dik voor de Nou, is een hè? Dus omlaag, dat je ziet er zo'n maagluis. Je zet je wat Je wordt gauw genoeg ja. weer dik, hoor. Mag ik nog wat zuikers? Ja, ah, dat zal ik er gauw genoeg merken. Ja, natuurlijk Lacht mag ik je dat. Wacht, je zoi wel eventjes hou. Jullie mogen dat er dus zo dik op smeren allemaal als je zelf wil. <lacht> <Die is zelf, lacht> <Stop, hè? lacht> ik heb hier zo lang niet gehad, nee. Lekker, Smeer later. maar goed. Maar nou, waarom? Ja, ja, ja. Ik ja, heb <lacht> de boter zodat het niet kon. Zo. Het is toch om dit nog een geheim te doen. Hé, heerlijk, hè, Jos? Nou, dat wil we ook weer gauw merken. Misschien wil ik het nou wel heel gauw weer deze raadslachtige ommezwaai in de behandeling heeft materieel gesproken zeker een heel aantrekkelijke kant. Maar het mysterieuze heeft ook iets sinisters. Wat willen ze nu weer bereiken? En na de maaltijd komt er een nieuwe verrassing. Also, we kunnen in de gaten gaan. Wie uh, u in de gaten gaan. Kinderen, zo, ze kiezen. spelen in de gaten. Jawel. Ja, kom op ja, We mogen de tijd in. Jullie mogen de tijd in. Ja, maar eerlijk in de Kom mee jongens, kom mee. Wat een verrukkelijke afwisseling naar die bedompte opsluiting. Twee soldaten zetten twee armstoelen naast elkaar voorop en Nicole op een beschaduwd plekje en trekken zich dan terug. Voor de enige uitgang van de ommuurde tuin staat een soldaat op wacht. Ik ga... <lacht> nee, die ging niet goed. Ik begrijp niets van uw omhoog. Nee, nee. Ik het is natuurlijk ik... wel heerlijk hier, maar wat zou ja. het nou te betekenen hebben? Nee, ik weet het niet, lieve kind. Ik oh, weet het niet. Ik vertrouwde ja. de schaaprovent voor geen haar. Dus wie weet wat er voor achter zit. Ja, nee. vanmorgen had ik eventjes de indruk. Toen hij met me van Amerika begon, met nee. de kinderen dat hij niet vrij zou laten zien. Ja. Misschien wel zo helpen om naar iemand te komen. Maar ja, je weet het niet. Je weet dat niet heeft het. toch geen reden om nou met die nog wel armstoelen stoelen en alles. Nee, nee, armstoelen eten ja, de hele tuin. Nou ja, ik, ik weet het niet, Nico. We moeten maar afwachten wat er gebeurt. Wat kunnen we er verder doen? Laat de kinderen allemaal o, genieten. Dat is de hoofdzak. Ja. Kom erop. Huh? Ik ga een boot maken. Nou, dat is. Zal zijn. Eens <laughs> ik ga het proberen. Ik zie dat zand weer weg, van het niet. Nee, dat gaat niet. Ik kan geen boot maken. Ik kan geen boot maken. De hele verdere dag blijven ze in het ongewisse van het hoe en het waarom. De maaltijden worden weer op dezelfde overdadige wijze binnen opgediend. Maar omstreeks het middernachtelijk uur, als ze vast slapen, wordt Rob weer van zijn bed gelicht en voor majoor Dissen geleid. De wacht trekt zich terug. Ze zijn alleen. Major Dice neemt van zijn bureau een automatisch pistool op dat hij achter zijn bureau zittend oproep gericht had. Komt u naderbij, Mr. Gouard? Neemt u plaats? Ik moet u alleen wijzen op het feit dat ik geen enkel risico wens te lopen. Het lijkt me toch dat u van mij niets te vrezen heeft, Major ja. Ah. Mr. Howard, wat zou u ervan zeggen als ik u met de kinderen naar Engeland liet vertrekken? Wat zegt u? Wat ik daarvan zou zeggen? Zo. Ja, Daar zou ik u natuurlijk niet anders dan ongelooflijk dankbaar voor kunnen zijn. En, mademoiselle? Nou, die zou dat natuurlijk ook prachtig vinden. Nou. Al gaat zij dan niet mee? Juist, dat is precies mijn wens. Uh, ik wilde u vragen, als u naar Engeland zou gaan, stel dat u daar ook zou aankomen en vandaag een paar kinderen naar Amerika zendt, zou u dan mij een dienst willen bewijzen? Dat hangt er vanaf, majeur. Wat? Altijd jullie engelsen. Jullie kunnen blijkbaar niet laten om te marchanderen. Dank u wel om. In deze situatie kunt u zich dat niet veroorloven. U bent nog steeds op genade of ongenade aan mij overgeleverd. Ik weet het, majeur, maar... U houdt mij ten goede. Ik wil u natuurlijk graag een dienst bewijzen, maar... Kijk, ja, ik zou toch wel eerst graag willen weten waar het over gaat. Also goed. Er moet een bepaald persoon naar Amerika worden gebracht. En dat mag onder geen beding aan de openbaarheid worden prijsgegeven. In uw groepje met die kinderen zal zij niet opvallen. Ja, meneer. Als dat betekent dat ik voor u een agent naar Amerika moet smokkelen, dan spijt het me te moeten meedelen dat ik mij daartoe onder geen voorwaarden leen. Dus, u werd de hand te nemen die u wat toegestoken. Altijd dat van trouwen tegenover ons Duitsers. En probeer dan toch in die harde kop van u te stampen dat het hier niet gaat over een agent. Over een kind. Een kind? Een kind? Hij na aan het hart ligt, een meisje van tien jaar. Wat zegt u? Een meisje van... van tien jaar? Maar wat is dat dan voor een meisje, manje? Zij is de dochter van een broer van mij, Mijn broer Karl, die gesneuveld is. Het kind heet Monika en vertoeft momentaan in Parijs. En? En dat meisje zou ik dus met mijn kinderen moeten meenemen naar Engeland? Ik zal u uh, vertrouwen, zover dat dan mogelijk is, het een en ander vertellen. Dat hier zeer mee, veel mee te maken heeft. Wij waren met drie broers. Mijn oudste broer is na de vorige oorlog naar Amerika gemigreerd en daar hij heeft daar een bloeiend bedrijf op gebouwd in White Falls. White Falls? Dus daar zit uw broer? Ja. Mijn andere broer, Karl, die gesneuveld is, was getrouwd met een niet-Arische vrouw. Dat huwelijk kon natuurlijk geen stand houden. Dat, dat, dat gaf moeilijkheden. En de vrouw stierf. Die moet er voor hun dochtertje, Monika, gezorgd worden. Die zou bij mijn broer in White Falls ...zeer goed ondergebracht kunnen worden. Nou. Ja, maar heur, de zaken zo liggen... Ik... ...ik ben natuurlijk graag bereid... ...om dit kind met de andere kinderen mee te nemen. Een vraag. Als u in Engeland aankomt... ...wanneer zult u dan van plan zijn door te gaan naar Amerika? Nou, ja, ik heb in Engeland natuurlijk... ...is dat een of te regelen... ...maar ik zou zeggen een, een week na aankomst waarschijnlijk. Een week? Yes, ja, je moet er ook niet langer mee wachten, want over een week of zes... Dan zitten de Duitsers natuurlijk in Londen en dan gaat het niet meer. U mm -hmm. moet niet denken dat er bij mij enige twijfel bestaat om dan de afloop van de oorlog. Maar na de verovering van Engeland, dan kan die oorlog met die Dominions nog jaren duren. In zo'n geval kan Monika dus beter in een neutraal land vertoeven. Ne? Ja, maar Eurik, begrijp de situatie... Volkommen. En ik herhaal dat ik natuurlijk bereid ben... om dit meisje mee te nemen naar Engeland... en te zorgen dat ze in Amerika komt. Ja, yes. zodra u mij laat gaan. Denk er vooral om, Mr. Holwaard. Geen trucjes. Wat bedoelt u, majeur? Ik zeg u, geen trucjes. Want mademoiselle mag wel naar Charter terug. Maar zij blijft onder controle van de staatspolitie. Mm -hmm. U houdt haar dus hier, als ik het goed begrijp, als gijzelaar. Mag er ooit iets van deze onderneming uitlekken? Gaat zij naar een concentratiekamp? Ik wil niet dat er over mij leugens verteld worden. Wilt u dat goed onthouden? Natuurlijk, majoeur. Ja, u overvalt mij natuurlijk wel heel erg met deze kwestie, maar... Als ik er goed over nadenk, majeur, dan... ...heeft deze medaille toch eigenlijk twee keerzijden. U hebt, mademoiselle Nicole, uw macht... ...wanneer er iets met deze Monika zou gebeuren. Maar aan de andere kant zou ik u toch ook dit willen zeggen, majeur. Wanneer ik zou vernemen... ...en ik zou dat gauw genoeg vernemen... ...dat er ook maar iets met Nicole zou gebeuren dan zou ik aan de andere kant in Engeland mijn maatregelen nemen. Dan zou ik in alle kranten... en ook via de Duitse uitzending van de Engelse radio... met naam en toenaam laten publiceren... dat er een zekere majeur is... die het veiliger vindt om zijn niet-Aries nichtje... in Engeland en in Amerika onder te brengen. u denkt mij te kunnen bedreigen? Nee, maar. Weet wel, Mr. Howard, dat ik er altijd in staat ben om u hier op staande voet neer te schieten. Natuurlijk, majoor, dat bent u. Maar als ik de situatie goed bekijk, dan geloof ik toch niet dat u daar nog enige reden toe hebt. Wij maken hier een zekere overeenkomst. Ik breng u, nichtje, naar Amerika en u zorgt dat mademoiselle Nicole veilig in Chartres terugkeert. Als wij allebei die overeenkomst strikt houden is er niets aan de hand en kunnen wij dus in vrede en vriendschap scheiden. Gelooft u ook niet, Majoor, dat de zaken zo liggen? Eh, uh, goed, ik geef mij gewonnen. Ik geef toe dat u bereikt heeft wat u wenste te bereiken. Maar, meester Howard, vergeet nooit... Ik leg u een volledige zorgplicht op. Dat begrijp ik, majoeur. Ik geef u mijn woord dat ik hierover natuurlijk met niemand zal spreken. Juist. Yes. Dit blijft volledig tussen ons. Dan zult u morgenavond met de uwe worden weggebracht. Uitsteken, major. Het is maar goed dat wij tot een akkoord zijn gekomen, Mr. Howard. Anders had ik u moeten neerschieten, omdat u dan te veel geweten zou hebben. Ach, majeur. Ik zal u wat zeggen. Ook zonder de bedreiging met u, revolver zou ik dit meisje wel meegenomen hebben. Ik heb me voor zes kinderen ingezet. Dit niet arische zou in elk geval nog hebben bijgekund. Na een korte uitwisseling van verdere details, wordt erop weer naar de slapende kinderen teruggebracht. Nicole heeft natuurlijk wakend op hem zitten wachten. Oh, Rob, wat heeft het lang geduurd? Ja? Wat is er allemaal gebeurd? Niets, liever niets. Er is niets bijzonders gebeurd. Ik heb een gesprek gehad met Major hm? en Nou ja, dat is allemaal nogal goed verlopen. Ja? Uh, ja, heel goed zelfs. Maar, maar vertelt u nou, nou luister ik heb even. al die tijd hier zitten wachten, maar... Ja, ik begrijp het. Nu luister, Nicole. Waar het dus op neerkomt is dit. Hm? Wij gaan naar Engeland, de kinderen en ik. Dat is toch niet waar, Ja, op? en jij gaat terug naar Chartres onder bescherming van diese. Maar oom Rob, hoe is het nou mogelijk? Ja, hoe het nou precies mogelijk is, dat, dat mag ik je niet vertellen, zie je. Nee, dan moet je niet boos om zijn. Later zal ik je dat natuurlijk allemaal wel eens vertellen, als alles achter de rug is. Maar op dit ogenblik heb ik mijn erewoord gegeven dat ik de details hiervan met niemand zou bespreken. Dus dat mag ik ook niet met jou doen. Nee, maar het komt hierop neer. Wij gaan terug naar Engeland en jij gaat terug naar Moeder naar Chartres. Nou, oom Rob, nou, ik begrijp er niets nee, van. Het is ongelooflijk. Nou. Ik ben er verschrikkelijk om. Ja, het is ongelooflijk. Ja, ik heb hier een hele tijd te nadenken om, Bob. Ja? Over een ik heleboel was. dingen, ja. Mm. Jij denkt nogal veel, geloof ik, hè? Ja. <laughs> ja, weet u. In het begin kon ik het natuurlijk niet geloven, hè? Toen, toen John gesneuveld was, toen, toen was het allemaal leeg en. Dat heb ik u al eens verteld. Ik geloofde nergens meer in hè. Nee. Maar nu begin ik zo te geloven dat ik, dat ik. dat het zo heeft moeten zijn. Dat ik niet gelukkig mocht worden met John. Wat is dat nou? Ja, dat ik, dat ik daardoor u ontmoet heb... en dat we daardoor deze kinderen in veiligheid hebben kunnen brengen. Dat zal toch wel de bedoeling zijn geweest. Hij gelooft u ook niet. Wie weet het niet hoor, misschien wel. Hè? Mm. We weten eigenlijk nooit precies wat de zin is van alles, hè? Nee. De volgende avond werden ze weggehaald. Er staat een auto voor de deur. Maar waar gaan ze heen? Ze dachten dat de soldaten iets zeiden over Parijs. Dan moeten deze auto dus rustig maken. maar. Wat gaan we dan naartoe, soldaat? Ja, oh, ja vraag het zagen bij. Ik denk dat je te veel uiting krijgt hoor, maar je kunt een vragen. Waar gaan we dan naartoe, soldaat? Zeg het nou. Zo. wel. Oh, nou ja. Laten we dan maar rustig blijven zitten, jongens, dan zullen we wel merken waar we naartoe gaan. We krijgen we toch niet te veel antwoord. Zet we maar weg. Ja, we maar maakt houden. Een tijdje komen ze tot hun verbazing in Brest aan en worden daar op de trein gezet, richting Parijs. Twee soldaten vormen de bewaking. Na een rit van een uur stopt de trein bij een gehucht. En daar staat Major Diesen hen buiten op te wachten. De trein rijdt verder en laat hen in de eenzaamheid achter... ...een grote grijze auto met de soldaten in een zwart uniform achter het stuur. Nee, maar... Major, die is u hier. Uh -huh. Waar brengt u ons eigenlijk naartoe, majoor? Naar de kust, natuurlijk. Dan begrijp ik niet waarom we die hele omweg moesten maken... Als we, ...als we toch weer terug moeten. Ja, Die omweg is nodig om de aandacht daar te leiden. In Lannelys en in Brest denkt men dat we naar Parijs zijn. Ja, maar als we aan de kust komen... ...dan zal de aandacht toch weer op ons gevestigd worden. Dat zijn toch wachtposten? Waar wij naartoe gaan is de wachtpost natuurlijk vannacht ingedrukt. Maar in oh. moment... Eh, ...ik heb Monika hier in de wagen... Hier. Monika, mijn kind komt maar naar huis. Hier. Ik me voorstellen. Is dat her hoort? Hi, Hitler. Wat zeg je? Hij Hitler. Oh, ook oh, goedenavond, meisje. je. Ja, ik ben toch wel bang dat ze dat zou moeten afleren tegen dat ze naar Engeland komt, majeur. De majoor voelt zich wel opgelaten. En tracht het kind aan het verstand te brengen dat de Hitler goed nu niet meer nodig is. Dan stappen ze allemaal in en beginnen aan een lange rit door tal van derpen. Ze rijden kennelijk maar in het wilde weg in de rondte om niet voor het invallen van de duisternis bij de kust aan te komen. Maar eindelijk is het dan zover. Ze stoppen langs de weg, gaan een glooiing op, waarachter de zee bruist tegen de rotsachtige kustlijn. Ze dalen af naar de waterkant en naderen het donkere silhouet van een vissersboot, waar ook weer een soldaat in zwart uniform bij staat. Ja, halt. Ja, steen blijven. En zie, mademoiselle. Die blijven maar meer. Maar mag ik dan niet, niet kunt, helpen? De kinderen u in de boot. U kunt hier afscheid nemen. U blijft bij mij. U komt niet bij die boot. En probeert niet mee te varen. Anders kan ik niet in stand voor de gevolgen. Denk daarom. U hoeft niet bang te zijn, majoor. Doet u dat naar pistool, maar gerust weg. No. Nicole, dan zullen we hier al afscheid moeten nemen, hè? Dan ja, maar. Niet op zitten. Nee. Ik hoop dat je een hele goede terugreis zal hebben. Dank ik je, daar maar niet aan. Voor alles wat je voor ons gedaan hebt, Nicola. U moet mij niet bedanken. U weet niet hoeveel ik aan u te danken heb. Schoon dacht, dat je van me. Nou, kom maar eens gauw in Engeland bij me, hè. Ik hoop mensen dat alles verder goed gaat. Oh, Dan zullen we naar nou me ook goed. vertrouwen, hè? Nu we immers zo ver gekomen zijn. Ja. Dan moet je maar heel gauw eens in Engeland bij me komen, hè. ...kunnen we alles nog eens rustig voor denken. Ik kom zo gauw ik kan, want ik heb nog een heleboel te vragen... Dat is goed. ...en te vertellen. Nou, zal je voorzichtig zijn? Ja, mij zal het niet vregen. J jij ook. Zorg eerst dat je andere kleren krijgt. Oh, je dat dat, dat je kunt is verschrikkelijk. Dat is niet beginnen. En goed moeder. En het aller, allerbeste. Niet, ik zal het doen. Ja, ja, ja maar, Een, maar, ja, een ogenblikje worden. nog, majoer wat hebben we veel meegemaakt in die korte tijd. Het is, ja. het is zo moeilijk om nou ineens afscheid van u te nemen. Ja, het is, het is heel moeilijk, Nicole. Heel, heel, heel, heel moeilijk. Ja. Nu moet het dan toch, hè? We, hebben ja. dat, we wisten het al lang dat het zou moeten. Na nou, al de spanning van de laatste dagen. Hè? Nou, maar, maar niet meer. Ik kwam u gauw weer terug. We praten dan wel samen, hè? Later. Afgesproken. Dag, op Dag, Nicole. Bedankt voor alles. Dag, kind. Dag. Zo. Nou, jongens. Zeg Nicole nu maar goeiedag, hè. En bedankt haar maar voor alles wat ze voor jullie gedaan heeft, hè. Ja, jongens. er jullie liefst even zitten? Mag ik nou oh, nog eens even lekker knuffelen, kleine Brigitte? Nee. Oh, wel. Lekker schatje. Stijn, ik hoop dat je goed gaat horen in je nieuwe vaderland. En doe wat je beloofd hebt, hè. Dag, jongens. Dag, Titus. Leontientje. Jullie zijn allemaal zo flink geweest, jongens. Zou je nog liefst zijn Brigitje, hè? Heb je al die dagen zo gedaan? Ja. Dag, Vincent. <laughs> Dag. Maarten. Dag, is hou je goed, hoor. Dag, jongens. Dag, kleine Brigitje. Dag. Ach. Lieve. jullie nog gewoon op, hè? Dag, jongens. Dank jullie die Nicole. Ja. Ik kom jullie nou, gauw opzoeken rondwerk. hoor. Niks te danken Dank hoor. Dank u wel. Daag. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag Dag, Dag omhoog. Dag, Dag. Dag. Dag. Zo jongens, we gaan aan boord. Nee, maar... Simon. Ja, monsieur. Dus u vaart ons over? Ik, monsieur. Nou, dat is van Bevel van major Diesen. Dat is fantastisch, hè, dat u ons dan toch kunt overvaren zo, nou willen we hem hè? Helpt u een handje? Monika, kom je hier even? Ja, kom maar hier. Kom maar hier. Ja, stap hier maar op. Zo. Wat schiet u over? Ja. Nou, geef die maar even hier. Ja. Dit is. Ja. ja. Die krijgen we nou, hè? Ja. Kom maar. Heb je hem? Schep hem vast. Ja, goed zo. Dat doe je. Ja. Nou, briljeetje dan al, hè? Wat is het kind? Nou. Ja. Ja, zo. En de gaat pak die tabak hè. goed zo. Jij is kom je bij Even daar staan. Voorzichtig, voorzichtig. Laat je niet voor even helpen. Dat is beter. Ja, ja, ja, ja. ja kom in, kom in, kom, ja. Ja, kom in. Ja, in. Ja. Machtig hè? Juist. Winst. Winst. Ja. Zo. Nou, en jij doet het wel. Even ja. Een beetje ruimte maken. Ja, mag ik ja, ik pak de koppen wel aan jongen. Doe maar. Pak jij hem nou even om? Ja. Ja, kappen. Zo, nou, dan is geloof ik alles aan boel dat die man niet is, hè? Zo jongens, een beetje ruimte, een beetje ruimte. Dat en pas, op giet, pas op voor de giek pas op voor de giek Nou, bijna even als je, dat je Ja, is goed Nou, daar waren we vier jongens, die komen van de kant af. Ja. Zie je dat? Hè? We zijn al los. We zijn al los. er Ik kan haar helemaal niet meer zien. Echt hier. Nou, laten we hopen dat zij goed thuis komt en dat wij de oever kunnen bereiken. Hou je hem in de gaten af, hoor. Nee, het mag niet. Wat mij toch komt, hoor. Het is een de schip Nee, dat wil de schip niet graag. Titus, Titus, kom hier. Kom hier, Kom hier, Titus. Ja, straks met de golven wordt het vitten gevaarlijk. Nou, komt daar wat water naar binnen jongens. Het? Ik ben ook al eruit, nou. Klaar. Nou ja, we waren wel weer droog. Daar gaan we weer voor maar we gaan wel een beetje drogen. En ook. En dan boot Nee, de boot kan niet zo gauw omwaaien, hè. Ja, maar een klein bootje. Ja, een klein bootje misschien wel. Maar deze is zo groot, dat hoeft steeds niet goed te zijn. Die vangen alle wind voor ons op. Ja, monsieur. Dan zou je niet liever met de kinderen in het voeronder gaan om te wat te slapen? De zee is nog wel ruw, hè? Ach ja, Simon, het is een heel belevenis voor ze. Hè? Ze zijn nog nooit op zee geweest. Dus misschien kunnen we ze nog wel even vangen. Toch, Gelukkig is het goed zicht. Ja, wat denkt u eigenlijk van eh, de gevaar, Simon? Zo nog een onder te duchten. Wat denkt u? Is, men moet nooit de dag lopen voor het avond geworden is. Nee, alles er zijn nog allerlei mogelijkheden. En vermoedelijk liggen er mijnen overal. Ja. Duikboten, pedo vliegtuigen. Daarom is het toch wel beter dat u zo veel mogelijk de kinderen weghoudt. Ja. Ze hebben toch altijd vlug bij de hand, want ze hoeven toch niet onder verstopt te worden en uitgekleed te worden. Nee, inderdaad. Het... Ja, het is een kleine open. Ze zullen hem tussen de golven niet zo gaan zien. Ja, maar u hebt toch gelijk, ik zal nu de kinderen naar beneden brengen. Nog niet, nog niet, nog niet. Als Dan gaan op lop, eens kijken hoe we de de de moeten de slapen. He? Mogen we zo langer? Ja, gaan jullie maar langer trekken hoor. Ja, uh, ja, dat zo? Hier kan nog iemand. We gaan nog veel makkelijker hebben. treuren dat zo ziet. Hé? Nou, zo liggen jullie toch prachtig tegen. Een dekentje hebben? Nee. Nee, dat zijn geen dekens hier aan boord, woord joh. Een dekentje? Nee, dat hebben we niet. Maar het gaat zo. Zo, een deksel eroverheen, dat gaat ook wel. Dan je lekker warm. Dan komt er een zuchtje door. Ja, wil jij nog een plekje voor mij overpijn? Dan ga ik ook eens kijken. Als het wil lukken. Kom eens nog afkomen, Nou, om je erbij te zeggen, ben ik door het moe. Hè? Maar de eerste uren komt er van slapen niet veel voor omrop. Hij ligt te luisteren. Of hij boven het eentonige gebonk van het water tegen de boeg soms vliegtuigen hoort. Of de explosie van een mijn of een schot voor de boek van een opduikende onderzeeër. Maar het geklot, de enerverende belevenissen van de laatste dagen en de onrust van dat er nou niets meer mis mag gaan, vermoeien hem zozeer dat hij in slaap toezelt. Hij ontwaakt pas als de zon al lang op is. joh, we gaan ik geloof Nou, nou, nou, ik geloof dat we het gemacht hebben. Jongens! jongens, jongens. Jongens, kom eens. Kom eens jongens, voor eens wakker. Voor eens wakker, voor eens wakker. Ja, heb ik jullie lekker geslaven? Ja. Lekker slapen hè? Goed. Hè. Goed hè. Nou, gaan we ons ja, ja, ja, ja, want we moeten nou we moeten naar dek toe. Het zal wel niet zo lang meer duren voordat we er zijn. Al het jasjes aan, hè. Ja, onze omen, dit is koud hè. Ja, ja, dan staat een behoorlijke wind. Er gaat veel water over. Dus pas jullie hem op, dat je niet nat wordt, doe alles nog niet Ja. Kom je mee even? Eh, uh, kijk eens jongens, bijzonder. Morgen, Morgen, Schippen. Morgen, monsieur. Morgen, jongens. Nou, we hebben nog heel behoorlijk geslapen, alles bij elkaar. Ja, dat heeft u zeker. Het is gelukkig rustig geweest, Schippen. Inderdaad, monsieur, gelukkig wel. Het is een beetje woelig geweest vannacht, maar we zijn dan toch zonder kleerscheuren doorgekomen. Inderdaad. Oh, hoor. Ja? Ik heb honger. Heb je honger? Ja. Ja, we zullen direct eens gaan kijken. Ik geloof nog dat we nog wel wat bij ons hebben, hè? Mooi, nou dan krijgen jullie direct wat te eten. Dat heb je wel verdiend, dat je het water hebt, hè? Ja, gaan we onderbij. jullie wel, broodjes. Allemaal broodjes. Alsjeblieft. Jij ook, broodjes, alsjeblieft. Een kaletje. Jij ook, broodjes. Hier. Dank je. Ja, Allemaal ja, brood? Ja, ja, ja. Ziet het er alleen? Hier zo. Lekker. Hier, broodjes. Allemaal. Ik heb het zo. Is zet veel lekkerder, hoor. Zo. Ik hoop dat ze nee. maar ik het nat wordt. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ik nee, nee, nee, niet op. nee, ik even, ik niet op. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, kan nee, nee, nog niet op. nee, nee, maar nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee ze blijven voorlopig maar in het vooronder ontbijten, want er slaat nogal wat water over. De zee is woelig. En zo komt het dat de flauwe kustlijn, die af en toe zichtbaar wordt als de botter door een golf wordt opgetild, vrij snel naar haar komt, zonder dat ze er erg in hebben. Totdat de schipper het tijd vindt om ze erop te attenderen dat de kust te onderscheiden is. Rob is het eerste buiten. Ja. Kijk land. daar, daar land. kijk eens, kijk eens even land. Windfriks. land jongens, kijk dan toch eens hier. Land. Kijk land. daar land, daar. Kom maar. Ik kom Zie je dat? Kom eens. ja, groot ja, maar. Klaai maar tegen. Kijk. Ja, Brigitte kijken. Ja. Wacht maar. Nou zegt meneer, zegt meneer, ik zal Kom Maar daar daar. daar. Even naar naar Dat vliegtuig. Maar dat is een van ons, jongens. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. Ja, daar gaat daar gaan, daar gaan, daar gaan. Ja, daar Nou, ja, dacht je dat ze in dat vliegtuig konden horen? Nee, maar ik denk wel dat ze ons zien. Nee, ze zullen ons wel zien, ze zullen ons wel afvragen wat het voor een bootje is. Ja. Van de Duitsers? Nee. Er zijn geen Duitsers meer. Nee, hier zijn er geen Duitsers meer hoor. De Duitsers zijn al helemaal weg. Goed. Nou zijn de Engelsen er weer. Die boomtjes. Ja, boomtjes en een huisje hier hè? nog wel niet zo veel, maar dat komt straks wel. En op dat straks hoeven ze niet lang meer te wachten. Ze moeten nog een klein stuk langs de kust omhoog en dan wordt het ongelofelijke een feit ze bereiken de veilige Engelse haven. Ze hebben de wind nu pal tegen de schipper laat het zeil zakken en maakt de motor in orde. Zijn we er, al, Kom, Rob. Ja, we zijn er nu. Zie je het niet, We zijn in de haven. Ja, we moeten nog even in de haven varen. Kom, Rob. Gaan we nu met de motor? Ja. Wil hm? oh, je wel? Dan gaat de motor aan en omvaren we op de motor de haven binnen? Zo, jongens. Ja, daar gaan we dan. ...laatste stukje. 24 uur... ik in situ tegen de Kevinix, Hoogstens 36. En hoe lang heeft dat geduurd? Maar nu zijn we dat dan toch. Good old England. Dan ik hier vandaag een van ze kan Kijk ze dan naar Kriolen. Met hun zeven en die kinderen. Die aan de uil zijn ontkomen. Tje. Yeah, het is allemaal net een droom. Bombardementen. Treinen. Bus. Van Hürde de Gestapo. Een boze droom. Met een goede vee erin. Ja. Wat kan ik anders voelen dan dankbaar de dankbaarheid voor mezelf en voor deze kinderen. Dat we tenslotte toch nog tot een goed einde hebben gebracht. naar Engeland varen. Dit was het achtste en laatste deel van een heurspelexperiment van Leon Povel, gebaseerd op de roman Pied Piper van Soet. Oom Rob was Rob Gerard, Nicole Zaneverstrate, Simon Han König, Major Dyson Jan van Ees en Charenton Paul Deen. De kinderrollen werden gespeeld door Brigitte, Winfried, Leontientje, Titus, Maarten, Stijn en Monique Povel. De verteller en spelleider was Leon Pover. De muzikale improvisaties waren van Gus Janssen.